Raymond Seré met het N-National. Een politieagent uit Almolo wordt verdacht van het lekken van vertrouwelijke informatie. De Telegraaf schrijft dat er een onderzoek naar hem is ingesteld. De agent zou jarenlang informatie hebben doorgespeeld aan criminelen. Een maand geleden werd in Weert politiemedewerker Mark M. aangehouden, die op grote schaal vertrouwelijke politieinformatie aan criminelen had verkocht. Minister van de Stuur heeft maatregelen genomen om politiemensen beter te screenen. PostNL gaat verder bezuinigen. De komende vijf jaar moet er nog eens 345 miljoen euro worden bespaard. Het aantal banen dat gaat verdwijnen, 27 tot 3500, verandert voorlopig niet. Het bedrijf maakte vanochtend nieuwe strategieplannen bekend. Het aantal brieven en kaarten dat wordt verstuurd daalt al jaren. Met kostenbesparingen en het duurder maken van de postzegels probeert PostNL de krimp op te vangen. Giro 555 heeft honderdduizenden mensen op de Filipijnen kunnen helpen met de ruim 36 miljoen euro die twee jaar geleden is ingezameld, dat zeggen de samenwerkende hulporganisaties. Het meeste geld ging naar onderdak, water en sanitaire voorzieningen en het creëren van bronnen van inkomsten. Tyfoon Hayan veroorzaakte twee jaar geleden een ravage op de Filipijnen. Op beelden van een Amerikaanse satelliet boven de Sinaï is een lichtflits te zien op het moment dat zaterdag een Russisch vliegtuig neerstortte. Dat meldt de Amerikaanse zender NBC. Wat er precies is gebeurd kan op basis van de beelden niet worden vastgesteld. Het staat overigens vrijwel vast dat het geen raket was, maar een bom aan boord zou kunnen of een ontploffende brandstoftank. Bij de ramp boven de Sinaï woestijn kwamen alle 224 inzittenden om het leven. Dan het weer door het hele land kan plaatselijk dichte mist voorkomen. In de loop van de ochtend lost de mist geleidelijk op en breekt de zon door. In het noorden blijft het wat langer grijs, maar ook daar gaat later de zon schijnen. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is sombakker van de ANWB. Er staan files met meer dan een kwartier vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam voor knopen Diemen 13 kilometer. Door een autobrand op de A4 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Leidsendam en Roelevarendsveen 14 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. A9 van Amstelveen naar Alkmaar voor knooppunt Kooimeer 5 kilometer... en richting Amstelveen bij knooppunt Badhoevedorp 10 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht...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 Misschien maar goed, doordat cool, je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ee, Ik neem je mee, ee, Ik neem je mee, ee, Ik neem je mee, ey, ey, ey, ey, ey. Ik denk aan haar en zij denkt aan mij. Jij bent druk de druk, dat de wat ze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 Dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee. Het blijft gewoon zo'n leuk plaatje. Dit hey, hey. is voor Gis Pardoel. Jorja, ik neem je mee. Het hey, hey, hey, hey, hey. hey, is uh, 6 hey, over 3. Welkom terug bij Zandvoort op zondag. Op deze wat mistige zondagmiddag. Hey, ja, voor de, de heren en dames die meedoen aan de, aan de kroegentocht... wordt het zeker mistig vanmiddag. Dat is het ding wat zeker is. Wordt het nog mistiger. Nog mistiger. Nog mistiger. Ja, precies. Goed. Wat gaan we in de uur 2 allemaal doen? Goed, luisteraars. Welkom terug bij het tweede uur van Zandvoort op zondag. En terwijl er op het circuitpark Zandvoort driftig wordt gereest door de BMW... BMW-dag met allerlei prachtige raceauto's van BMW. En de rommelmarkt in de krocht in volle gang is... en die duurt nog tot vier uur. En zoals je al zegt, terecht opmerkte... het Rondje Dorp is ook in volle, volle ja, omgang uh, uh, van start gegaan... om één uur vanmiddag. En dat duurt allemaal tot zes uur als ze het halen. Dus uh, nee, drukte genoeg en uh, genoeg activiteiten in... en rondom Zandvoort vandaag. Uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. En uh, natuurlijk hebben we tussen de muziek nog door Zandvoorts nieuws in het kort. En we volgen natuurlijk voor u ook uh, de voetbal-eredivisie. En uh, ik zou zeggen, dat zijn genoeg redenen om ook... het komende uur te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. Hoe gaat het met de derby? Met de derby? Nou, minder goed. Herenveen uh, momenteel twee goals voor op SC Kambuur. Oké, okay, dat gaat lekker. Straks meer daarover uiteraard. Bij deze aflevering van Zandvoort op zondag. Een middag Zandvoorts. We're Hello. a thousand Jelly. I'd rather be Deze is onderheerst gemaakt, deze Clean Bandit. Dit was de oude van een Joh, de Rada B. Ja, John, John ja, John, John ja. En hier is The Ghost Town. Die last night in my dreams. Walking the streets of some old ghost town.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 Flink merk hoor, in het centrum van Zandvoort. Het is Halloween weekend. Oeh, spannend. Er hoort ook de koos staan bij natuurlijk. Hè? De single van Adam Lambert. Ja, het is uh, tijd voor een uh, opmerkelijk politiebericht, uh, Albert-Jan. Ja, dat heeft de luisteraars betrekking op uh, afgelopen nacht in Zandvoort. Onder de kop van Man zet bloemetjes buiten... hebben we het volgende politiebericht voor u. Zwarte tuinaarden aan de handen van een 24-jarige man uit Maastricht... verraden dat hij de bloemetjes buiten had gezet. In de nacht van zaterdag op zondag rond half vier... zagen agenten in de Haltestraat plantenresten op de weg liggen. Eerder in die nacht lagen er deze er nog niet. De agenten gingen op onderzoek uit. Al snel trof de politie een groepje mannen aan. Bij controle bleek een van de mannen zwarte handen van de aarde te hebben. Ontkennen had, had vervolgens geen zin. Het bleek dat de man uit baldadigheid twee planten uit een pot had gerukt... en op straat had geslingerd. De verdachte is voor vernielingen aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Zondagochtend heeft de eigenaar van de planten aangifte gedaan van de vernieling van zijn twee bolgrisanten. Al dus de politie Zandvoort. Oké, okay, wat een opmerkelijk bericht, uh, Albert-Jan. Dat zal je maar gebeuren, hè? Als je zo toch daar eens kan opspuren, mag ik, mag ik uw handen even Ja, ja ja, oh, ja, ja. Komt u maar even ja, mee. Ja, heel goed. Nou <laughs> ja, dan moet je maar uh, Zwarte Piet zijn, hè? Dan Dat heb je er minder last van. Dan heb je er geen last van. Nee, precies. Nou, zo dadelijk uh, gaan we eens even kijken naar uh, de wedstrijden... uit de eredivisie, wat we naar uh, zo'n beetje het einde van... de eerste helft van uh, de wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn. Daarover meer naar deze van Grace Jones. Daar is ze dan. Grace Jones en Slave to the Rhythm. Ja, we gaan uh, kijken naar de wedstrijden uit de Eredivisie. Dus mensen van Studio Sport van vanavond horen weer even dicht. De uh, eerste wedstrijd die uh, vandaag gespeeld is... dat is uh, ADO Den Haag tegen Feyenoord. Daar werd het heel verrassend, uh, Albert-Jan. 1-0 voor ADO. Ja, Feyenoord staat uh, de, derhalve niet langer op gelijke hoogte... met koploper Ajax in de Eredivisie. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst... gaf volkomen onnodig de zegen aan ADO Den Haag. Ren van Beek werkte de bal in, uh, verkeerd weg... en zag tot zijn afgrijzende bal achter doelman Kenneth Vermeer verdwijnen. ADO gaf, ondanks een rode kaart voor Edouard Duplan... de voorsprong niet meer uit handen. 1 tegen 0. En dan uh, om half drie zijn er een tweetal wedstrijden gestart, waaronder FC Utrecht tegen FC Twente. Daar is het nu rust en ze gaan de rust in met een 2-2 gelijkspel. En de derby der lage landen SC Heerenveen ontvangt in eigen huis SC Kambuur... een klassieker van het hoogste niveau... Uh, momenteel nog steeds een ruststand van 2 tegen 0. En dan om kwart voor vijf hebben we nog één wedstrijd... hebben we het over AZ tegen NEC. We blijven de wedstrijden voor je volgen bij CFM. Een hele goede middag. En hier is Shaggy. I'm Shaggy heeft al zoveel grote hits, schat. En dit is weer zo'n leuk plaatje. Jorde, I need your love. Zie je hem niet alleen op radio, maar ook op TV. Levert ritme van Zandvoort ook op TV. Zie je Text TV op kanaal 45. En via SIGO digitaal te ontvangen op kanaal 40. En elke vrijdagmorgen dan hebben we CfM TV. Was leuk afgelopen vrijdag? Ja, het was een uh, grote nostalgische terugblik naar uh, het, uh, ja, Zandvoort in vroegere tijden. Oké, okay. nou. Elke vrijdagmorgen kan je kijken naar CfM TV verzorgd door Roel van der Hof, Tussen 10 en 12 uur. Alleen maar filmpjes uit Zandvoort en de regio. Leuk hoor om te zien. Gewoon een keertje gaan kijken. Hier is Madonna. deze Madonna, hè? met de hits als Like a Virgin en uh, Material Girl, deze dus. En uh, Dress You Up en diverse andere singles die ze destijds uh, gemaakt heeft. En later kwam ze weer terug hè, met Papa Don't Preach en uh, andere hits. In ieder geval heel veel hits gescoord, deze dame, Albert-Jan. Ja, ja, die is niet mij voorbij gegaan, hoor. Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. Dat nee, nee. klopt. Hey, zodanig gaan we de evenementenagenda doen. Is er weer een lange lijst? Uh, ja, hij is iets korter dan gisteren. Vind je het gek? Nee. nee. nee er is weer uh, wat gebeurd, hè, gisteren. Dus, ja, uh, gisteravond natuurlijk, hè. Halloween en natuurlijk de WK Rugby, waar ik straks nog even op terugkom. Dus er waren weer van allerlei activiteiten gisteravond. Die hoef ik vandaag niet weer te herhalen, want nee. we, gaan, uh, we zijn weer een dag verder. We gaan hem zo meteen van je horen. Is reality...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 de komende dagen allemaal hier in de Zandvoort kunnen gaan doen, Albert-Jan. Dus laat me horen, die evenementagenda. Zeker als het weer zo blijft zoals het is... zijn er nog natuurlijk genoeg alternatieven dan langs het strand wandelen. Wat altijd natuurlijk kan. Uh, goed, allereerst natuurlijk de tentoonstelling Flower Power. Dan heb ik het over het Zandvoorts Museum. Een tentoonstelling die u nog kunt bezichtigen tot 22 november. En het Zandvoorts Museum verwelkomt Marianne Nerboud... met haar solovoorstelling Flower Power. Dat allemaal nog tot 22 november... En ik zei het al eerder in het programma. Vandaag natuurlijk heel veel racegeweld op het circuitpark Zandvoort. En wel, alles staat daar in het teken van de BMW. En er zijn allerlei BMW-auto's die u kunt, daar, kunt bekijken en die daar hun ronde rijden. Deze dag dus Bimmerworld, want zo heet dat. Bimmerworld op het circuitpark Zandvoort. En wilt u nog naar de rommelmarkt? Dat kan. U hebt nog een half uur, want tot vier uur is de Zandvoortse rommelmarkt. Uh, in Theater de Krocht te bezoeken. Vandaag is het dan, was het dan, weer, of is het dan weer zover. De Zandvoortse Rommelmarkt in Theater de Krocht. Op deze markt worden uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... als mede antiek Curiosa verzamelingen en boeken. Dus wilt u daar nog bij zijn, haast u dan naar het de Theater de Krocht. Nou, en ik ben erg benieuwd hoe het met de, de drontje dorp gaat. Ja, ik ook. Want er doen nogal wat cafés aan mee, hè? Te weten: Café Koper, Café Spel, Jenkse Saloon, Wapen van Zandvoort, Café Keur, Het Cafeetje, Café Lauwen Chin Chin Discotheek, Re Café René, Café Buddies, Café de Klikspaan, Grand Café Rabel. Dat allemaal vanmiddag rond je dorp. Het is om 1 uur gestart en het duurt tot 6 uur. Dus als u groepen in het blauw ziet lopen, he, gekleed hebben we ja, het al ja, ja, over, ja, ja. Dan, dan, dan zijn het allemaal deelnemers aan het jaarlijkse rond je dorp. Meer dan 200. Meer dan 200 is ongelooflijk. Goed, dan gaan we naar 3 november. Dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie. En wel de klassieker van Agatha Christie. Murder on the Orient Express uit 1974. En om 1 uur gaan dan op 3 november de deuren open van Cinema Nostalgie... Met deze prachtige klassieker. Met Albert Finley, Lauren Bakkel. en Ingrid Bergman in de hoofdrollen. De drie, één uur gaat de, de zaal open. En het is voor 50 plus Cinema Nostalgie. Het is een heerlijke klassieker. Dus ik zou zeggen, ga lekker naar de film. Als het zo mistig blijft, heerlijk middagje filmpje pakken. In Circus Zandvoort voor 50 plus'ers. Cinema Nostalgie met Murder on the Orient Express op 3 november. In Circus Zandvoort. En alle peuters verzamelen, want op 4 november is het weer zover. De Peuterbiep is weer gestart in de bibliotheek Zandvoort. Onder professionele begeleiding wordt afwisselend een uurtje gespeeld... en natuurlijk heel veel voorgelezen. Woensdag zijn de peuters en hun grootouders of ouders... of oppas welkom in de bibliotheek vanaf 10 uur tot 11 uur op deze 4 november. De peuterbiep gaat weer van start in de bibliotheek Zandvoort... aan de Louis-David-Carré nummertje 1. Dan krijgen we een heel mooi evenement in Zandvoort... en dat heeft alles te maken met mode. Zandvoort Fashion Weekend. En dan beginnen we eerst op 4 november om half acht... S avonds in het Holland Casino Zandvoort. Op woensdag 4 november vindt er een spectaculaire modeshow plaats... in het Holland Casino Zandvoort. Laat u verwennen door Beauty Beach Club, Ici Paris en de Candy Girls Boys van Holland Casino. U wordt verwelkomd met een overheerlijk welkomstdrankje, gratis lot, diner of een hapje, afhankelijk van welk type kaart u koopt. Er is een optreden van Yves, en natuurlijk is er een modeshow... waar de nieuwste wintermode getoond zal worden. Dat allemaal op 4 november in het Holland Casino... van half acht tot twaalf uur s'nachts. En dan is het nog niet afgelopen, want... Op 6 november is het shopping night in het centrum van Zandvoort. De winkels zullen dus op 6 november van, uh, tot 9 uur s'avonds geopend zijn. En verder zijn er natuurlijk leuke workshops, acties en geweldige versierde straten. En uh, de ondernemers hopen nu dat ze mogen verwelkomen tijdens deze shopping night op 6 november. Wat ook op 6 november plaats gaat vinden is de genootschapsavond. Op vrijdag 6 november zal de eerstvolgende genootschapsavond gehouden worden. En waar? Zoals gebruikelijk in het Theater de Krocht. De zaal is open om kwart over zeven. U kunt dan genieten van een doorlopende diavoorstelling over het Zandvoort van vroeger. Vanaf tien over acht zullen Boudewijn, Duivenvoorde en Fred Paap een presentatie houden. Met als titel Stappen en Uitgaan in de jaren 50, 60 en 70. Er is geen pauze. Aansluitend aan de presentatie is er een verloting met nieuwe, andere prijzen. En de afloop kunt u natuurlijk gezellig even bijpraten met een hapje en een drankje. Hartstikke leuk als u komt en ze begroeten u graag. De genootschapsavond op vrijdag 6 november. Uiteraard in Theater de Krocht. En dan barsten, daar de... mag jij weer niet aan meedoen. Dat is weer zo leuk. Ik wel. Uh, uh, weekend van 7 en 8 november is het weer nationale 50-plus weekend. Yes. yes, yes. Voor de zesde achterin volgende jaar... vindt de nationale 50-plus dag plaats in Zandvoort-aan-Zee... en wel op zaterdag 7 november. Het weekend staat volledig in het teken van de 50-plussers en is gevuld met veelal gratis activiteiten. Dus schroom niet en haast u naar het VVV... want dan krijgt u weer zo'n heerlijke mooie shoppingbag mee... met allerlei kortingsbonnen en wat al niet waar zijn. Het programma wordt dagelijks aangevuld... met leuke, grappige en unieke activiteiten. En wilt u daar meer van weten? Kijk dan even op de website www.nationale50plusdag.nl www.nationale50plusdag.nl Dat allemaal op 7 en 8 november. Uiteraard in het centrum van Zandvoort. En last but not least gaan we naar 8 november om half drie... en dan wordt u verzocht zich te vervoegen in gebouw De Krocht aan De Grote Krocht 41... want dan is het weer tijd voor Jazz in Zandvoort met Humphrey Campbell. Op 13 november aanstaande gaat het vijftiende seizoen van de concertenreeks... Jazz in Zandvoort van start in Theater De Krocht en de Grote Krocht 41 De Zandvoort. En ook dit seizoen kunt u natuurlijk weer genieten van veel mooie en geweldige jazz... op concertmatige wijze gebracht. Dus op 8 november vanaf half drie gaat de deuren open... van de gebouwde krocht en de grote krocht 41... met deze keer Humphrey Campbell in de hoofdrol. Tot zover. Ja, heel dat goed. zeg je normaal, hè? He? Ja, Toch? Heel goed. Oké, okay, nou, de evenementen zijn ook rustig na te lezen onder meer... via de app van ZFM. De ZFM Software app gratis te downloaden... in de Play Store, App Store en de Windows Store. En hij komt dus naar het Holland Casino. Gaat hij live optreden. Onze eigen Yves, Berensen, Berense. Daar hebben we het over. En dit is hem, zijn nieuwe zeeuwen. do en in Rush. I Is from the back to the Ja, dat was uh, Kovacs en uh, Digging. Ja, we gaan eens even kijken. De tweede helft is uh, gestart van de wedstrijden uit de eerdere visie, Albert uh, Jan. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. ja. Hoe goed. staat het daarmee? Nou, dat gaan we nu even op opzoeken. Even verversen. heet dat zo'n e pagina. Even kijken hoor. SC Heerenveen, SC Kambuur, daar staat het uh, 2 tegen 0. Nog steeds. En nog steeds. En FC Utrecht tegen FC Twente nog steeds 2 tegen 2. En om kwart voor vijf hebben we natuurlijk AZ thuis tegen NEC. Meer daarover straks bij Zandvoort op zondag. Even kijken hoor, hij wil niet starten. Ja, komt hij aan, komt-ie aan, komt hij aan, aan. Hier is Chris Cap een Englishman in New York.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 Dat was Chris Cap en een Englishman in New York. Ja, we gaan eens even rugbyen, om het zo maar te zeggen. Ja, dan nou was het gisteren natuurlijk wel Halloween. Maar ja? kijk, het WK Rugby heeft natuurlijk al een heleboel rugby-liefhebbers al weken in de ban. En gisteren was het dus de ontknoping. Want de All Blacks prolongeren wereldtitel, wereldtitel rugby. De Nieuw-Zeelandse rugbyers hebben hun wereldtitel geprolongeerd. Die All Blacks versloegen rival Australië in Londen met 34 tegen 17. Bij rust leiden ze al comfortabel met 16-3. Toen Maus Nunu meteen na de hervatting een try maakte... dreigde voor de Wallabies een spraakmakende afstraffing. Het inspireerde de ploeg tot een inhaalrace... die echter bij 21 tot 17 stokte. Het is al voor de derde keer dat de All Blacks wereldkampioen worden. De Nieuw-Zeelandse held miste echter na de rust een conversie... dat, maakte, dat missertje blies de Australiërs wellicht nieuw leven in... Geconfronteerde tries van David Poddock en Tevira Cordini... beloofden een spannend slot. Carter voorkwam dat echter hoogst persoonlijks. De All Blacks dus wederom wereldkampioen rugby. En tot zover dit sportnieuws bij CFM. Nogmaals een hele middag en welkom. We zijn er tot aan vijf uur vanmiddag. En dit is een klassieker die we al een hele tijd niet meer gedraaid hebben, Albert Jan. Dus ik heb hem maar weer eens uit stof gehaald, hè? Heerlijk mee doen met Santana en She's Not there. Het geluid van Santana, jordes is she's not there. Ja, we kunnen nog steeds stemmen voor de onderneming van het jaar, albert -Jan. Ja, en het, het stemmen, dat loopt als een trein. En dan hebben we het natuurlijk over de ondernemer van het jaar 2015. De verkiezingen lopen als een trein. De verkiezing ondernemer van het jaar is nu ruim twee weken onderweg... en wordt massaal gestemd. Nog nooit eerder zijn er zoveel stemmen binnengekomen halverwege de verkiezing. Dat belooft wat straks, als alle stemmen worden opgeteld... Tijdens het Ondernemersgala op 19 november in de haven van Zandvoort worden de winnaars bekendgemaakt. In opdracht van de gemeente wordt het Ondernemersgala georganiseerd door Beach Promotion en de Zandvoortse Courant. Het wordt een feestelijke avond met een gala galatintje. Alle ondernemers van Zandvoort zijn van harte uitgenodigd. De avond is vooral bedoeld om gezamenlijk het seizoen en het hoogseizoen af te sluiten... en waarin door iedereen hard aan is gewerkt. Het officiële gedeelte van de avond zal vooral in het teken staan... van de bekendmaking van de winnaars van de verkiezing ondernemer van het jaar 2015. Per categorie komt er een winnaar uit de bus... en uiteindelijk zal één daarvan de titel in ontvangst mogen nemen. Ook dit jaar zijn er prijzen te winnen. Zowel voor de categorie-winnaars als voor de overall winnaar worden mooie promotiepakketten aangeboden... mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van het Holland Casino Zandvoort. Nieuw dit jaar is de pitch, pitch Lane. Hierin krijgen zes ondernemers een podium om in één minuut... hun product of diensten aan de ondernemerspubliek aan te prijzen. Er zijn al een aantal belangstellenden die zich gemeld hebben. Maar wie wil kan zich nog aanmelden via info-beachpromotion.nl. Info, en hoe kunt u nog stemmen, mocht u nog niet gestemd hebben... u kunt op verschillende manieren uw stem uitbrengen. Via de Zandvoort-app, via de website beefpromotion.nl... per e-mail zandvoortse of via de, het stemformulier in de Zandvoortse Courant. Of... Via de CFM-app. En da daar zit ik even op te kijken albert Jan. Ik eh, kijk onder eh, ondernemer 2015. Ja. Ik heb zelf gestemd via de app, dus daar zie ik meteen eh, tussenstanden. Ja. En die geldt alleen eh, voor eh, zeg maar, deze pagina. Dus het zegt niet over het, eh, niks over het overal, maar het geeft wel enigszins een beeld... Eh, van eh, nou, de tussenstand op dit moment. Kijken we naar eh, de categorie retail en horeca. Daar staat eh, op dit moment Plasant op nummer 1 met 56%. De categorie eh, dienstverlening en zorg, daar staat eh, zorgbalans en eh, zandstroom bovenaan... Momenteel 45 procent. En in de categorie toerisme en recreatie... staat Silt at Sea bovenaan met 46 procent. Dat betekent dus al een heleboel uh, mensen... de weg naar de ZFM-app hebben weten te vinden. Dat bedoel, ik. Dat en bedoel en ik. Daar kan je stemmen. Je kan hem downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Kijk gewoon even onder ondernemer 2015... en laat je stem niet verloren gaan. Hier is Nick en Simon. Kijk omhoog. Na een lange Klim jij weer uit het dal, kijk naar de tijd die komen zal. Dat was hem, de van Nick en Simon, en kijk omhoog. En zo gaan we op naar het nieuws en weer van 4 uur. Graag tot zometeen.